met Martichol. Goedemorgen. Het regent boetes in de wereld van het openbaar vervoer. Een rommeltje met ritten omdat er te weinig personeel is. Of groene plannen die niet van de grond komen. Of bussen die niet komen opdagen omdat er een nieuwe vervoerder is, zoals nu in Utrecht, waardoor reizigers boos zijn. Er stond er net eentje, maar er was geen chauffeur, dus toen is de bus maar weer weggehaald. En er zijn al drie bussen uitgevallen. Volgens de Telegraaf zijn er de laatste jaren steeds meer en steeds hogere boetes uitgedeeld aan openbaar vervoerbedrijven. Het gaat om miljoenen euro's. Een van de grootste een Nederlandse schakers is overleden, heeft de schaakbond bekendgemaakt. Jan Timman, 74 was hij, was in de jaren 80 en 90 vaak de beste schaker van ons land... en klom op tot plek 2 op de wereldranglijst. Hij stond wereldwijd bekend als de best of the rest... en schreef ook allerlei boeken over het schaakspel. Levenslang, dat is de straf voor de oud-president van Zuid-Korea, Yoon. Hij probeerde twee jaar geleden een staatsgreep te plegen. Dat mislukte. Hij stuurde soldaten naar het parlement... na een ruzie met de oppositie... En het zorgde voor een politieke chaos. Joen, nu 65, werd uiteindelijk afgezet... en zit nu de rest van zijn leven dus in de cel. De Olympische Winterspelen. Het is dag 13 van de Winterspelen. Opnieuw kans op medailles vandaag. Zo schaatsen de mannen het koningsnummer, de 1500 meter. Kjeld Nuis won eerder al op die afstand goud... en wil vandaag weer pieken, hoort de NOS. Ja, dat hoop ik heel erg. Ja, nog steeds, hoor. Tenminste, om mij uh, met een glimlach uh, hier de hand te zien verlaten... dan wil ik wel heel graag een medaille winnen, ja. Ook Joep Wennemars en Snell komen vanmiddag... in. In actie. Het weer van Weerplaza in het zuiden wat sneeuw of natte sneeuw, aan zee regen en in het noorden juist droog. Vanmiddag overal droog en hoogheid 4 graden zes files gemeld door Flitsmeister op dit moment. twee files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A22 van Beverwijk naar Velsen. Tussen Beverwijk en Velsen 4 kilometer. Vertraging 16 minuten. En de A59 Zonzeel richting Oss tussen Nuland en Oss 4 kilometer. Vertraging 14 minuten. Het is donderdagochtend. Ben je erbij vandaag? Laat het weten. Uh, niet in tekst, maar in foto. Hè. Dat doen we altijd op donderdag. De foto in klok. Dus stuur een foto van waar je mee bezig bent. Uh, van je brakke hoofd van dagenlang drinken en slaaptekort tijdens carnaval. Uh, of je brak omdat je griep hebt, een foto van je voortent, omdat je op vakantie bent, van de sneeuw op je voortent. Nou, uh, laat het weten, stuur een foto, misschien bel ik je zo terug, krijg je mijn koffiecup. q Music vanuit Milaan wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij, trotse hoofdsponsor van Team NL. Welcome to the one and only, the original. Dit is het Foutenuur! Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki Dee tegenover Boney M met Daddy Cool. Welke wil je? Stem nu! Q Music is proud to be fout. Eerst Brainpower en dansplaats. Foute uur! Q Music. Pop jij, pop ik. Iedereen pop. Die beat is zo dik. I'm sorry. De zorgen in je pop zijn bovenal grauw. Dus je party er een bos overal een wow. Je doet wel braaf, maar je hoopt op iets saus. Want zoenen is zilver en bonen is goud Straks leggen we vaster dan een fotozaal. Door en door als joker, oh no's, rouw. Iets lekkers aan de haak slaan, dan hoop je dus nou. Tot je zoveel saai per een note uit de klauw. Je weet dat er meer is dan gewoon maar wat laus. Als je rode briesjes maakt, dan stroken of nog saus. Je voelt je overhoop en wanhopig benauwd. Gezichtskleur zwicht, aanlopend op blauw. En je lichaam heeft de vorm van een slopende bouw. Want je enkel ligt al gauw overhoop met je mouw. Doe maar net alsof je showt met een poos zo rouw. Voel de flow nou of sta hopeloos in de kou? Dans maar, dit is nu die lekkere dansplaat. chans maar, ook als je zeker helemaal geen kans maar. Chans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere maar, chans maar en ah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 op Paris of op King nou maar ik. op ik. BBC, kick, snare, -hat, vond ik het vrij vet. Eric B en wat, crew tot hijack DMC, tijd was hype, hè? Dans maar, dit is nu die lekkere dansvlaag. Chans maar, oh zeker helemaal geen kans Chance maar. en dans maar, want dit is nu die lekkere dansvlaag. Chans maar en oh. Op deze platje ken ik de hele nacht weer, Dansplaats, speel je je Tekken of check je Dragon Ball Z Een dikke of zeg je het lekker niet? Overdreven, de zijn e slechts een tikkie, en gasten doen lekker jiggy de chickies die chillen met billen weer heftig de Ander deel van de één, als guacamola, avocado De tequila die ik wil is Don Julio Reposado Heb je hem niet? Oké, okay, chill, ho Doe niet zo slow. ja, ik neem corona En je moet wel van hout zijn, voordat je weer stopt Want dit blijft langer hangen dan de wallen van Wim Kok Dans maar, dit is de die lekkere Dans ook al zeg ik er helemaal geen kans maak. Jans maar en dans maar want dit is nu niet lekkere dan zwart. maar en oud. Oh. Deze potje kijk ik de hele nacht wil dansen. Dans maar, dit is nu niet lekkere dan zwart. maar. Ook al zeg ik er helemaal geen kans maak. Jans maar en dans maar want dit is nu niet lekkere dan zwart. maar en oud. Oh. Deze potje kijk ik de hele nacht wil dansen. <telling> Het was duur. Lekker knap. En slave to the music. Het is uh, kwart over tien. Goedemorgen, goedemorgen. Meno. Goedemorgen goedemorgen goedemorgen goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen, goedemorgen, meno. Goedemorgen. Ja, ik, uh, ik kon heel eerlijk, ik kon niet zo goed kiezen, want er zijn zoveel leuke berichten binnengekomen van zoveel uh, leuke mensen die leuke dingen aan het doen zijn. Ik zie mensen die onderweg zijn, ik zie selfies, foto's van collega's, ontbijtjes. Koffietjes, veel mensen spelen spelletjes. Met het fout aan. is natuurlijk vakantie. Chantal, die speelt keer op keer, de kidsversie. Colinda, die speelt Rubby Cup ik. Ook harde werkers in de QA. app Elsie stuurt een foto van de rugstofzuiger, een mop en een emmer. Jeffrey Schepers, die is kazernes aan het bevoorraden vandaag... maar moet eerst tanken, dus die stuurt een foto daarvan. Leo Kalkman, die stuurt een foto van zijn frituur. Met daarbij de tekst, iedereen kan weer een gebakken visje komen halen. Het ziet er echt goed, schoon uit. En Christine Wildvank, goedemorgen. Goedemorgen. Jij uh, hebt een foto gestuurd van een uh, grote zilveren ton. Ja, klopt. En ja. Uh, er, zit, uh, ja, er zit een paneeltje boven en nog wat slangetjes zitten. Ja. Er, er zit nog een, een, een soort kastje op met buisjes. En er staat op, op de voorkant, Milky. Ja, dat klopt. Dat is onze grote pasteur waar wij fijnse zuivel in maken. Uh, Oké. Okay. Um, ja. Want je hebt zelf, uh, heb je zelf koeien? Ja, we hebben zelf een boerderij en uh, van een kleiner deel van de melk uh, maken wij verse zuivel. Dus de dus yoghurt. En, uh, en nu ben ik vaniervlaat maken. Jij bent vaniervlaat maken? Ja. Oké, okay, en wat, uh, wat gaat er allemaal in naast liefde van jou? Uh, ja, natuurlijk onze heerlijke verse melk. En ja. uh, daaraan uh, de grondstoffen, zeg maar, om uh, nou, de, de lekkerste vaniervlaat te maken. De lekkerste vaniervlaat. En hoe heet het product dan uiteindelijk? Naast vaniervlaat, wat is de naam van de producten die je maakt? Uh, Wolzzuivel en dan vaniervlaat. Wolzzuivel. Ja. En, en verkopen je dat lokaal? Of, of, ja, we hebben een eigen boerderijwinkel bij de boerderij zelf. Ja. Dus daar kunnen mensen gewoon uh, elke dag uh, nou ja, zelf een uh, heerlijke zuivel ophalen. En we hebben het daarnaast nog in, uh, nou ja, wat lokale winkels uh, staan, zeg maar. Ja. En waar is het? In welk deel van het land? In rana in Drenthe. Ah, vandaar ook Wolt-zuivel. Nee, ik snap het. Ja, klopt. Ja. Nou, uh, ga lekker verder. Dank voor je inklok. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Ik stuur mijn koffiecup op. Kan natuurlijk ook heerlijke zuivel in. Zeker, ja. <laughs> en uh, voordat we ophangen, nog één ding. Een hele fijne dag. Fijne dag! Sometimes late at night. I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams. So I turn out the light. later in the dark.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 But you know how much I Cause I've lost loved ones in my life Who never knew how much I loved Tell her how I feel if tomorrow. For loving you, baby. Zo, die luchtgitaar kan weer in de kast. Nou, zo is het. Het foute uur. Er komt zo meteen uh, iets heel anders aan. Uh, ik wil jouw fouten 1500 Battle gaan doen. Dus uh, spreek nummertjes in tussen de 1 en de 1500 in de Qmusic-app. In spreek, Type heeft niet zo heel veel zin. Uh, zet ik zomaar ze in willekeurig twee nummers tegenover elkaar... Uh, met de liedjes die daarbij horen. Dus nummertjes tussen de 1 en de 1500. Voor jou fouten 1500, beten. Maar eerst gaan we even wat Nederlands Nederlandstaligs doen. Wil je zo Sean West en lange Frans met een lekker ding? Wauw. Wow. Ik zag jou daar staan. Ik zag die staan. Stef Eckel en René Karst... Met liever te dik in de kist, dan weer een feestje gemist. Nou, klik op je favoriet in de Q-app. Ja, of stem uh, op QMUZ.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Kleine tussenstand. Ja, deze is eigenlijk niet echt tussenstand. Want ze gaan echt onwijs gelijk op. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app. En zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen voor morgen. Kijk op vgz.nl.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 Je luisterde naar de heerlijke cappuccino uit ons McCafe. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Ja, in het uh, midden en zuiden kans op sneeuw. Aan zee regen, in het noorden droog. Maar vanmiddag overal droog en dan rond de 4 graden. De verkeersinformatie dan van Flitsmeister. Ja, het is niet heel druk. Vijf files op dit moment Ze zijn eigenlijk allemaal kort. De langste file staat op de A30: Barneveld richting Lunteren. tussen Barneveld en Lunteren 6 kilometer. Vertraging is 8 minuten. Met John Westen, Lange Frans. Lekker ding. Oh-oh, Hoor ik het goed? Zit me een Lange Frans. En het klinkt nog steeds gezellig. Jij kwam in mijn leven. Wauw. Ik zag jou daar staan. Ik staan. Jij lekker ding. Ik wil jou alles geven. Ik heb niet veel. Ik laat je nooit meer gaan. Nooit meer gaan. Jij lekker ding. Ik heb ze te checken. Je bent lekker. Ik marieer over de vraag hoe je smaakt bij snack. Ik ben een beetje stil gek. Maar ik kan ze links laten liggen als ik jou kan ontdekken. Waar je? Yeah. Vol gas zet me dode je hoek en deze ijskoude pauw je de Je deed water bij de bank, boter bij de vis. En weet je wat het mooiste van alles is? Dat ik me niet vergist het moment dat ik beslist. Toch kan ik bijna niet geloven dat je hier nu naast moet En ik rap. We beleggen ons brood en we verdienen respect, maar voor een gouden lepel is het niet het adres. Gelukkig ga jij voor de man en plan. En daarom zijn we mooi in balans. Hemel en aarde, bellen en het beest. Het allerleukste stel van elk feest. Haal mijn hand vast en laat me nooit meer los. Ik zal er voor je zijn en ik maak je trots. Je mag lachen, je mag huilen, kai je warm in de nacht. Want jij en ik, daar had niemand uit verwacht. Want ik lach vaak over jou als de dromen had nooit gedacht. Taal. Jij lekker ding Lekker ding Ik wil jou alles geven Ik heb niet veel Ik laat je nooit meer gaan naar Jij lekker ding Kus liefste. Zo liefste als je bij me bent oh, Lekker ding, lekker ding Lekker ding How's it here? Cue music. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life. <laughs> Check it out. Who that dress so scandalous, and you know, I never couldn't handle it. So you're shaking that thing like who's the ish with the look in your eyes so devilish. Uh. You like to dance on the hip hop spots. Uh. And To The cruise to connect the dots, not just urban. She liked the pop, cause she was living lovely. Like That low guy, she had dumps like a truck, truck, truck, thighs like what, what, baby, more your but I think I sing it again. She had dumps like a truck, truck, truck, thighs like what, all night long. Let me see. Foute 1500 Battle. Ik vroeg je net om uh, nummertjes in te spreken in de Q-Music app. Nou, ik heb hier uh, Jan 10, Jan Tien Meijen, met nummer. Uh... Voor mij graag nummer 40. En dat is Abba. To shine. En het erover staat Nadia. 116. Totaal wat anders hè? En de zon weer schijnt, als ik is toch leuk. Uh, jouw fouten 1500 Battle wordt het zo. Abba met Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight of ga je voor Jan Smit met Als de Nacht verdwijnt. Klik op je favoriet in de Q-app of op q Dan Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo naar Glamour Dearest. and nothing's gonna change my love for you If I had to live my life without you near me the days would all be empty And I could see so long.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 Weet niet meer wat ik doe Waar moet dat toch nou naartoe Soms loop ik maar te dromen Het is een randje toe Mijn leven was naar de maan Meteen toen ik jou zag staan Wat mij is overkomen kan ik niet langer aan Als de nacht verdwijnt En de zon weer schijnt Als ik jou De zon weer Als ik jou zo zie Klinkt een symfonie En je weet Hoeveel Ik van je hou Heel mijn hart Staat open voor jou Een glimlach van jou alleen Dat houdt we wel op de been Zo klopt met blauwe ogen Zo zie je de voor ik voelde die is maar koud. Het hoest er maar van komen, we zweven als het ware. Als de raad verwijt en de zon weer schijnt, als ik jou zo zie, klinkt een zeefvolie. En je weet... We kunnen constateren, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Want... Op Gangnam Style. Geen altijd Abba. Ja, Jan Smit heeft net gewonnen van Gangnam Aba, Gangnam ja. <laughs> Iedereen helemaal los in de QM. En nu saai en Gangnam Style. <middels> Gangnam Style Opa Gangnam Style, hey, hey, sexy lady. Op op op op Gangnam Style, hey, sexy lady. Op op op op. Gangnam Top 40 Classic gaan we zo meteen terug naar 19 februari 1996. Veel leuke Nederlandstalige liedjes in de Top 40 van toen. Dus uh, sowieso drie Nederlandstalige nummers zo in de Top 40 Classic. Het nieuws komt eraan met Mart. De sneeuw van laatst kost KLM veel geld. En ik vertel je waarom Team NL uit kan kijken naar iets leuks. Ja, en we kunnen sowieso iets uitkijken naar iets leuks. Want Offenbach komt eraan met Mazel. Hey.